Levy van Eck met het NOS-journaal. Bij een zelfmoordaanslag op een drukbezochte bruiloft in Kabul... zijn zeker 63 mensen om het leven gekomen. Ruim 180 mensen raakten gewond. Er waren volgens een ooggetuige meer dan 1000 mensen in de ruimte... toen er volgens de Afghaanse autoriteiten verschillende explosieven afgingen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. De Taliban hebben elke betrokkenheid ontkend. Bouw- en woningtoezicht Nederland wil beter toezicht op de bouw van stadions. Volgens de toezichthouder wordt er steeds risicovoller gebouwd. Aanleiding voor de oproep is het dak van het voetbalstadion van AZ... dat gedeeltelijk is ingestort. De toezichthouder ziet parallellen met het instorten van een parkeergarage... bij de luchthaven in Eindhoven. Ook die constructie was erg licht gebouwd. De toezichthouder vreest dat nu veel fouten over het hoofd worden gezien... omdat bouwprojecten alleen steekproefgewijs worden gecontroleerd. Er zal een tekort aan voedsel, brandstof en medicijnen ontstaan... als de Britten zonder deal de EU verlaten. Dat staat in gelekte documenten die de Sunday Times heeft ingezien. Volgens de Britse regering is het geen rampscenario, maar zeer waarschijnlijk. Het is de bedoeling dat de brexit met of zonder deal op 31 oktober zal ingaan. De burgemeester van de Canadese hoofdstad Ottawa... heeft in een open brief aan zijn inwoners bekendgemaakt dat hij homoseksueel is... In de brief roept de 58-jarige Jim Watson mensen die in de kast zitten op: om niet net als hij daar 40 jaar mee te blijven zitten. Watson zegt dat hij niet hetzelfde leven vol liefde en avontuur heeft kunnen leiden als zijn vrienden. Hij noemt het achteraf gezien een grote fout om niet eerder uit de kast te komen. Het weer, er trekt regen over het land, later vandaag trekt de regen langzaam weg. Smiddag schijnt de zon af en toe, het wordt dan rond de 20 graden, en s avonds neemt de wind toe.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 U luistert naar ZFM Klassiek iedere zondagmorgen van 8 tot 10. Samenstelling en presentatie, Ruud Jansen. Goedemorgen. Het is uh, zondagmorgen, 8 uur. Wat vroeg voor de zondag, maar we gaan toch uw uh, ontbijt op de zondag weer begeleiden met uh, heerlijke klassieke muziek. Een gevarieerd programma hebben we weer voor u samengesteld hier uh, bij ZFM Klassiek. En uh, we gaan beginnen met Chopin. Een uh, stukje dat je als een soort wekker zou kunnen beschouwen. Het gaat nogal snel, het is de piano en je zou er heerlijk wakker mee kunnen worden. En dan heb ik het over de uh, minutenwals. En dat is de bals nummer 1 in Des majeur. En ik zei het al, de titel is uh, de minutenwals. Frédéric Chopin is de componist en de beroemde pianist Lang Lang, die voert het uit... We blijven nog eventjes bij de piano. We gaan van Chopin gaan we naar Satie. Erik Satie, om precies te zijn. En van hem gaan we luisteren naar Je te Veu En dat is een Wals En hij wordt uitgevoerd op piano, natuurlijk, door Philippe Entremont. Met uh, twee uh, weemoedige melodieën. En die zijn gecomponeerd in een weemoedige bui waarschijnlijk door Edward Grieg. Noorse componist. En uh, deze, de stukken worden, of dit stuk wordt uitgevoerd door het Philadelphia Orchestra onder leiding van Eugene Ormandy. Een paar weken geleden hebben we het hele concert alles laten horen waar we nu naar gaan luisteren. En nu pakken we er eventjes een mooi deel uit het Andantino uit het concert voor fluit en harp in C majeur K299. En als je dat hoort dan weet je natuurlijk dat het van Mozart is. Um, de uitvoeringsinformatie uh, is niet helemaal compleet. De fluitist wordt uh, niet vermeld. Uh, ik weet alleen dat Xavier de Meister de harp speelt... en dat hij begeleid wordt door het Symfonieorkest Basel... onder leiding van Igor Bolton. En nogmaals, wie de fluitist is in dit geval, dat is niet bekend. En dan heb ik ook nog eventjes tussendoor even een concerttip voor u als u uh, iets <coughs> unieks wilt meemaken. Het gaat om uh, zaterdag 31 augustus om 9 uur in de Grotekerk van Beverwijk. En uh, daar gaat een uniek concert plaatsvinden van uh, Talita Witmer. En Talita Witmer gaat daar samenspelen met haar zusje Sophia. En dat is een, componie, een, een concert, moet ik zeggen, voor uh, luid en cello. En niet alleen luid, maar Talita Witmer is ook uh, zeer begenadigd op de zogenaamde Theorbo. En Theorbo, uh, als u op onze Facebookpagina kijkt, heb ik daar een afbeelding van dat instrument neergezet. Dat is een hele grote luid, met een hele lange hals. Het is een klein vrouwtje, maar ze speelt erop... Zo verschrikkelijk virtuoos. Dus ik zeg het nog een keer. Talita Witmer uh, in de grote kerk van Beverwijk. Op 31 augustus aanstaande avonds om 9 uur. En dat is echt een uniek concert. We gaan uh, verder met de Elegie au doux printemps de autrefois. Nou, als dat niet prachtig Frans is. En uh, mijn uh, lieve Angela heeft er ook nog even de vertaling bij gezegd. O, oh, zachte lente van vroeger. Nou, weten we dat ook weer. Jules Massenet is de componist. En die leefde van 1842 tot 1912 in Frankrijk. En het wordt gespeeld door Joshua Bell op een viool. Samen met, ja, toch een van mijn favoriete orkesten. de Academy of St. Martin in the Fields. En dit keer onder leiding van Michael Stern. you mm -hmm. En dat zul je natuurlijk altijd zien op het moment dat je Frans niet al te best is. Krijg je allemaal Franse titels voor je kiezen. Images pour orchestre. En eh, daaruit een, een deel dat heet het Rondo van de Lente. En dat krijgen we allemaal in de zomer. Nou ja, Claude Debussy, die schreef het stuk. En het wordt uitgevoerd door het Los Angeles Philharmonic onder leiding van esa Pekka Salonen. No <laughs> Ik weet niet wat de samensteller van dit programma bezielt. Maar we zitten midden in de zomer. En <laughs> ik heb nog een stuk over de uh, spring. Oftewel over de lente. En dat komt uit de uh, violsonate nummer 5. In F majeur opus 24. Uh, van Ludwig van Beethoven. En uh, de uitvoeringsinstructie is. Adagio molto expressivo. En dat wil zeggen langzaam. Maar wel heel expressief. Dus met gevoel. Nou, we zullen eens kijken of Pinchas Zoekerman dat kan. Op de altviool. Dat is op zich al apart. En de pianist die meespeelt. Ja, sorry. Dat uh, vermeldt de historie niet. Dus die naam moet ik u uh, schuldig blijven. Maar goed, de solist is het belangrijkste. Pinchas Soekerman, Altviool. Ja, dat is soms echt wel eens uh, lastig dat uh, de informatieverstrekking, die we natuurlijk uh, grotendeels van internet halen, niet altijd uh, up-to-date of accuraat is. Maar in ieder geval, het was een mooi stuk. En uh, sorry voor de pianist, maar uw naam stond er niet bij. Voortaan beter opletten. Goed, <coughs> standje D957, nummer 4 daaruit. ...van Franz Schubert. En het arrangement is heel apart. Dat is namelijk voor klarinet en kamerorkest. Uh, Fabio de Casola, of Di Casola moet ik zeggen. Fabio Di Casola, die speelt klarinet. En hij doet dat samen met het Zurich Kamerorkest. Op, dat u er een beetje van geniet van die muziek bij uw croissantje en kopje koffie. Of misschien wel muesli en kopje koffie of glaasje melk, weet ik veel, wat u voor ontbijt gebruikt. In ieder geval wij doen ons best om uh, uw ontbijt op deze zondagmorgen zo aangenaam mogelijk te maken. En uh, we willen wel eens weten hoe, wat, wat of u ervan vindt, dus u mag rustig reageren. Dat kan bijvoorbeeld via onze Facebookpagina uh, ZFM Klassiek. En u kan ook altijd even mailen naar ergensenapestaatjezetterfemsantwoord.nl. Uh, uh, Want ik ben benieuwd wat of uw wensen zijn. Mocht u wensen hebben, die proberen we natuurlijk altijd direct uit te voeren. We gaan door met de Pavane. Dat is een dans in vies mineur, opus 50, van Gabriel Fouret. De dirigent die het orkest begeleidt is uh, Charles Gerhard. En uh, het orkest wat hij dirigeert, dat is de National Philharmonic Orchestra. En dat komt uit Amerika. zo zit het eerste uur van ZFM Klassiek er alweer op. We gaan u meenemen naar het nationaal van 9 uur. En daarna komen wij nog weer terug met een heerlijk uur. Mooie klassieke muziek van alle variëteiten. Dus ik zou zeggen neem een lekker bakkie. En ik zie u zo weer terug aan de andere kant van het nieuws. Tot zo.